Sidney met het NOS Journaal. In Los Angeles zijn zeker 55 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een metro en een bus van de universiteit. Het ongeluk gebeurde vlakbij de campus in het centrum van Los Angeles. De bus reed op een kruispunt over het spoor van de metrolijn en kwam daar met de metro in botsing die een groot deel van de route bovengronds rijdt. 18 mensen raakten zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn drie mensen omgekomen door een Russische raketaanval, zegt de gouverneur van de regio. Drie anderen zouden gewond zijn geraakt. Maandag werd Odessa ook al getroffen door een Russische raketaanval. Een raket kwam toen neer op een school. Daar kwamen toen vijf mensen om. De politie heeft een Nederlandse vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus eind vorig jaar. Volgens Spaanse media werd ze ergens in Nederland opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel. Maar waar precies is niet duidelijk. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag. Op de voormalige leider van de rechtspopulistische partij Fox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, waarschijnlijk door een huurmoordenaar. Brak daarbij zijn kaak, maar overleefde de aanslag. De asielopvang in Nijmegen gaat vandaag toch niet helemaal dicht. De gemeente had het COA gevraagd om de noodopvanglocatie vanaf vandaag te sluiten. Dat had eigenlijk al eind vorig jaar moeten gebeuren. Maar is al twee keer uitgesteld omdat het COA maar moeilijk andere opvangplekken kan vinden voor alle bewoners. Er is nu afgesproken dat er nog 200 mensen blijven op de locatie in Nijmegen. Over twee weken moeten zij ook nog een andere plek krijgen. Het weer, het is bijna overal droog met weinig wind. Alleen in het westen valt momenteel nog een enkele bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag zon en 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 say I cannot stay, you've gone too far You broke my heart, you've gone too far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 And no FM.